Get free, you're the major laser of SlemaVM. Het is tien al vooral, wacht, dus tijd voor de foonvak. Eerst even naar uh, internetexpert en steun en van de show. Leo, je zit zo Aha. te wip op je stoel, wat is er? Nou ja, het is vandaag twaalf, twaalf, twaalf. En veel mensen gaan natuurlijk trouwen vandaag. Vap ja? romantisch. Maar ik kreeg net een telefoontje van Gerard. Die belde naar de studio op 0909 300 6363. En hij vertelde dat hij niet ging trouwen, maar wel ontzettend hard is op zoek. Ontzettend, ha op ha ontzettend hard op zoek is naar een relatie. Oh, dus, ja. ik denk, kan jij hem niet even helpen in de phonefuck? Oh, dat is wel lullig. Zeg ik hem even doorzetten? hangt hij op lijn 1? Ja. Dan oh, okay. komt-ie. Goedemorgen, Slam FM afdeling ondersteuning met Jonathan. Hé hey Jonathan, goedemorgen en hey Gerard uit Bergen op Zoom. Hallo Gerard hey, ben, uh, uit Bergen op Zoom. Ik ben een hele trouwe luisteraar van jullie. Oh. De uit bed. Ja. Uh, lekker een slem met hem man. Lekker. Gewoon een gigantisch goede agenda. Goed zijn wij, hè? Maar je zit zelfs met een probleempje. Oh jee, Gerard uh, nou. Het maar niet lukt om van een relatie te komen. Kunnen jullie daar iets in betekenen? En uh, hoe komt dat zo, uh, Gerard? Nou, op uh, internet zijn het allemaal van die boksen en veel fakers. Ja. En uh, ja, dat wil gewoon niet lukken en ik probeer trouwens een om aan te doen en in contact te komen met een leuke vrouw. Dan denk je, misschien dat het wel een leuke, leuke optie voor en Zen. Nou krijg je wel dit, vaker dit soort verzoekjes. Om hierbij te helpen heb ik even een vragenlijstje voor je. Ja. Ja, zou je daar met ja of nee willen antwoorden? Ja, dus gewoon. Ja, daar komt ie. Uh, Gerard. en op Zoom was het hè? Ja. Ja. Heb je in je sociale omgeving uh, vrouwen die je eventueel aantrekkelijk vindt op dit moment? Optomelijk nee. Nee? Dus nee. Ben je tevreden met je eigen lichaam? Ja, zeer tevreden. Ja? Er is niets dat je zou willen veranderen? Ja. Nee. Ben je tevreden met je eigen geslachtsdeel? Ja. Qua lengte ook? Ja. Ik kan ook nog wel eens wat zitten, hè? ik gewoon niet genoeg zelfvertrouwen heb. Ja, uh, ja, ja. Maar dat heb ik zelf wel. ja. Heb je relaties achter de rug? Eh, uh, ik heb net een relatie achter de rug. Nou ja, dat was een psychologe, dus dat niet heel zwaai. Leeft deze betreffende ja. vrouw nog? Wat zegt u? Leeft deze desbetreffende vrouw nog? Ja. Ja ook. Prima. Er lopen geen politieonderzoeken tegen u? Nee. En naar wat voor vrouw bent u op zoek? Ik ben gewoon op zoek naar een leuke lieve vrouw, rond 1,74 meter en niet te dit. Mag ik het heel eerlijk zeggen Gerard? Nou? Als ik je zo hoor praten nu deze afgelopen minuten, ik geef je ja. weinig kans. Weinig kans? Weinig kans. Oké. Okay. Uit mijn ervaring hoor. Ja, ja, ja, ja, nou, ja, ik moest nee, ja, nee, antwoorden dus. Ik ben uh... zelf uh, homoseksueel ja. en uh, ik heb een soort vrouwelijke voelsprieten. Ik denk ja. dat je beter kan proberen om gewoon een hele sterke band op te bouwen met een huisdier of met een buurman of met een buurvrouw, met een goede vriend. Ja. Maar ik zou het relatiegedeelte even uit het hoofd zetten, want uh, ja, hier alle bloemen gaan slap hangen. Oké. Okay. Eigenlijk. Zeg ik, gewoon, zeg ik gewoon, zeg gewoon eerlijk, hoor, Gerard. Ja, je, je mag ook eerlijk zijn, dat ken ik wel tegen, gelukkig. Ik ben heel eerlijk, nee, alles gaat hier slapen, zelfs de kaktus uh, roept om water. Oké, okay, nou, dan weet ik meer dan genoeg. Ja, dat lijkt me toch ook. Niet ah, meer do me doen, hè Gerard? He? Ja, niet meer doen, hè? Niet meer doen, bedankt. Dag. Dag. hem. Daag! Daag. Slim FM, We pakten Gerard net heel hard aan, die belde voor een relatie of hulp daarbij. In de phonevak heb ik hem een beetje zitten zieken. Uh, Leo, hangt hij nog? Ja, ik heb hem nog hangen. Hallo, Gerard. Hé, hey, goedemorgen. Ja, goedemorgen met Lex van Slemme Vim. Hé, hey, Lex, goedemorgen. Hey, ik ben je nog even terug, want jij luistert uh, altijd hè, naar Slimme Vim. Ja, ik luister altijd naar jullie. Jij ja, luistert altijd. Ben. En s'ochtends ook. Ja, s'morgens vroeg ook. Ja, tien over half af, zo'n beetje. Ben je dan, dan hey, alweer? Ik ben, ik, ik ben om vijf uur ben ik al altijd bed. Ik ben een hele vroege vrouw. Vijf uur. Ik lekker de PC aan ja. en luister altijd naar jullie. Ach, heerlijk, man. Dus jij dus wordt ook elke ochtend de telefoonvak. Ja. Ja, dat we mensen in de zijk nemen. Ja. Ja. Het was vanmorgen leuk met die uh, met die. Gerard. Ja. Je hebt het echt niet door hè? Hè? Dat je er net zelf in zat. Oh wat erg! <laughs> Shit, ben ik bij dus. Nou ik... niet zo klein beetje ook Gerard. Want het, natuurlijk gunnen we jou gewoon een relatie. verdorie. Ja. Ja. Ja, stiekem te gek man. Ja, je moet, moet gewoon een lekker wijf aan de Gerard. Je bent een goede, goede, oh. leuke, aardige gozer. Ik ben gewoon 47 jaar en ik ben gewoon op zoek naar een leuke spontane lieve vrouw die ook van leuke dingen haalt. Leuke dingen. Ja. Gewoon leuke dingen. Ja. Nou Gerard, ze mogen zich melden op 6363. Mochten we er wat tussen zitten, dan laten we het weten morgen. Oké, hartstikke te gek. Hou vol, gozer. Oké, hartstikke bedankt. Hoi hoi. Hoi hoi. Hoi. Slam FM. Phonefuck.